3 uur. Het NOS-journaal. Jeroen Tjepkama. In een buitenwijk van de Syrische hoofdstad Damascus... zijn volgens activisten tientallen doden gevallen bij een luchtaanval. Vanochtend zou daar een benzinepomp zijn gebombardeerd. Op internetbeelden zijn verkoolde lijken en brandende auto's te zien. Twee getuigen noemen een dodental van 30. Ook komen er berichten uit Syrië over een aanval van rebellen op een luchtmachtbasis in het noorden van het land. Daarbij zouden leden van de Noesra-beweging betrokken zijn die banden heeft met Al-Qaeda. Het Syrische leger heeft alle aanvallen op de basis tot nu toe afgeslagen. Ruim 1,9 miljoen huishoudens hebben nog geen kinderbijslag ontvangen. Volgens de Sociale Verzekeringsbank, die de betalingen verzorgt, had het geld vandaag op de rekening moeten staan. De SVB zegt dat er een technische fout is bij de ING, de bank die de betaalopdrachten uitvoert. Na onderzoek met onze huisbankier ING uh, bleek de oorzaak bij hen te liggen. En inmiddels zijn de betalingen door hen opnieuw klaargezet voor overboeking. En uh, morgen, op 3 januari, in de loop van de dag... staat de kindersbijslag op de rekening van uh, iedereen die daar recht op heeft. In een trein tussen Breukelen en Abkoude heeft brandgewoed. De trein staat stil bij het kanaal tussen Abkoude en Loenersloot. Voor onze NS is de brand ontstaan op het balkon of in de wc van het rijtuig. Het gaat om de trein van Utrecht naar Schiphol. Alle 90 reizigers hebben de trein veilig verlaten en worden opgevangen door de brandweer. De brand is inmiddels onder controle. Uh, de vlammen zijn uh, niet meer uh, zichtbaar. En de grootste problemen zitten nu in het, uh, in het vervoer van de passagiers... om die vanaf de trein weg te krijgen richting een, een station. Door het incident rijden er nu geen treinen tussen Utrecht en Amsterdam. Hoe lang dat gaat duren is niet bekend.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 In het afgelopen jaar zijn er minder auto's verkocht dan in het jaar daarvoor. In 2012 zijn er ruim 502.000 auto's geregistreerd. En dat is een daling van 9,6 procent, melden brancheorganisaties RAI en BOVAG. Net als vorig jaar zijn vooral kleine, zuinige auto's populair. De merken Volkswagen, Renault en Peugeot staan bovenaan. Meest verkochte modellen waren de Renault Megane, Volkswagen Polo en de Peugeot 107.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 dit is de dag. Thijs van den Brink en Elsbert Grutteken. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag... met aan tafel opvoedcoach Marina van der Wal... zangeres Lisbeth List, Jan-Jaap Heij van de Nieuwe Pers... en rechter Egbert Meijer. En straks tegen half vier hoort u het gedicht... dat onze dichter bij de dag, Karel Wasch, over deze uitzending heeft gemaakt. Egbert Meijer, tot voor kort rechter bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Zou u in een paar zinnen voor leken, zoals wij, kunnen uitleggen wat dat voor een hof is... Het is een uh, internationaal hof waar uh, mensen terecht kunnen die eerst te vergeefs geprobeerd hebben op nationaal niveau tot aan de hoogste rechter te zeggen. Mijn mensenrechten zijn geschonden en als ze dan niet tevreden zijn nationaal dan kunnen ze internationaal uh, gaan naar dat hof toe. En dus je moet eerst de, de rechtbank hebben gehad, het gerechtshof en de Hoge Raad en ja. als je daar ongelijk hebt gekregen dan kan je naar uw instantie toe. Dus de hoogste instantie waar wij kunnen ja. klagen als je maar klaagt over een recht dat ook staat... in het Europees Verdrag voor de rechten van de Mens. En, en dat, wat voor soort dingen zijn dat? Um, de hoogte van de schutting van mijn buurman staat daar vermoedelijk niet in. Nee, nee. Uh, het recht op leven, het recht om niet gemarteld te worden... geen dwangarbeid, het recht op vrijheid... tenzij het recht op een eerlijk proces... geen terugwerkende kracht van de strafbepaling... heel belangrijk, uh, maar dat weten veel mensen niet... Uh, privacy... Uh, inclusief correspondentie, uh, vrijheid van godsdienst... vrijheid van meningsuiting, Of van, dat, van, dat, soort van dingen, galering, dat, dat soort dingen. Daar gaat het Europees ja. Hof over. Ja. En kunt u, vervolgens, u kunt vervolgens een straf opleggen? Nee, moet, nee. niet. Nee, degene de gewone kan dat wel. Nee, de, wat er gebeurt, de individu klaagt over de staat. Ja? Dus de partijen zijn in dat geval de individu... tegen de staat der Nederlanden. Of, uh, en het Hof kijkt uh, of het voldoet aan de voorwaarden en alles... En uh, in uh, een miniem aantal gevallen, want het is echt heel weinig, zegt het Hof... ja, hier is iets mis geweest. En als het Hof dat zegt, dan moet het land ervoor zorgen dat er schadevergoeding wordt betaald. Uh, als wij dat zeggen, uh, ik zeg wij, als dat Hof dat zei, ja. uh, ik ben er niet Het is mee. even weinig. Ja. Ja, dat, dat, of uh, soms zelfs een wet aanpassen. Ja, bijvoorbeeld recent hebben we gezien dat de SGP was in Nederland uh, tot aan de Hoge Raad gegaan... om voor elkaar te krijgen dat ze geen vrouwen op de kieslijst hoefden. Dat moest wel van de Hoge Raad en toen zijn ze naar u gegaan. En toen heeft u uitgesproken dat het wel moet, hè? Nee. Nee, dat, dat, zijn, dat zijn drie stapjes te snel. Ik was er al een uh, beetje bang voor. Ja, maar het, dat wordt een even juridisch gezien ingewikkeld iets. De SGP is inderdaad naar Straatsburg gegaan... Um, wat er speelde, dat was dat er was nog helemaal geen uitvoering eh, geweest... Eh, van het arrest van de Hoge Raad. En eigenlijk zou je best kunnen veronderstellen... dat ze pas slachtoffer zouden kunnen zijn... als de Nederlandse staat ter uitvoering van het arrest van de Hoge Raad... iets had gedaan. Ja, Dat had, de Nederlandse, zijn... had, dat had de Nederlandse kabinet nog niet gedaan. Hè, nee, de sterker, zegt... sterker, de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken, Donner, Donner... die had gezegd, laten we eerst eens wachten wat Straatsburg zegt. En dat was heel interessant, want... Uh, tot dan toe zeiden uh, ineens politici, ook in Nederland... Uh, laten we vooral dat hof op afstand houden... Uh, als onze eigen rechters het hebben gezegd, dan is dat normaal wel goed. En uitgerekend in deze zaak, zei de minister van uh, Binnenlandse Zaken... laten we eens even kijken wat straatburen En dat zegt. was omdat het politiek slecht uitkwam... omdat het het kabinet was waarin de SGP gedoogpartner was? Of toen nog niet? Um, ik, ik denk dat dat uh, zeer sterk heeft meegespeeld. Ja, precies. Dus. dat was een beetje een uitvlucht. Een beetje wegschuiven naar Brussel, dan zijn wij even van de aardappel af. Nee, Straatsburg. Sorry, Sorry. Straatsburg. <laughs> ja, maar dat, ja. dat, is, dat is het motief geweest, denkt u? Um, dat zou heel goed kunnen. Heeft u daaraan meegewerkt? Aan dat afschuiven? Nee. Wat, wat het Hof heeft gezegd is dat deze zaak niet ontvankelijk is. Uh, het Hof heeft gezegd, we gaan ons zelfs niet uitlaten over de vraag... of de SGP wel als slachtoffer kan worden aangemerkt omdat als je kijkt, nou zeg ik het echt ook even heel simpel. Als je kijkt naar dat hele verdrag voor de rechten van de mens, eh, dan gaat dat juist over de meest fundamentele menselijke waardigheden, eh, rechtsstaat enzovoorts. En moet je dan gaan klagen over het feit dat vrouwen gediscrimineerd worden eh, in de mogelijkheid om een politieke functie te kunnen vervullen voor die partij? En toen heeft het Hof gezegd: zelfs als we kijken naar het voorwoord, de preambule van dat verdrag, daar staat zo duidelijk in dat het allemaal gaat om mensenrechten, democratie, rule of law, dat wij gaan hier zelfs niet over praten. Dus zo is het... Uh... U heeft eigenlijk weer teruggeduwd naar Nederland... zodat de regering alsnog actie moet ondernemen. Ja. ja, ja. De, de, de, de sfeer rond Europa in de afgelopen jaren... is wel anders dan een tijd daarvoor. Er ja. is vrij veel kritiek op geweest. Uh, Geert Wilders heeft zijn hele verkiezingscampagne erop afgestemd. Uh, en vaak Ge werd dan in één Geert moeite... Geert Wilders heeft ook toen hij zelf terecht moest staan... Uh, via zijn advocaat zich beroepen... zo ongeveer op al die Europese mensenrechten... Uh, die hij maar kon bedenken. Het recht op een eerlijk proces, het recht ja. op vrijheid van meningsraad. Zijn consequent, zegt u. Nee, dat zei ik niet. Ik zeg alleen dat je ziet dat die andere kant... als het je uitkomt, ook gebruikt wordt. Ja, en toen zei ik is dat niet inconsequent? Ja, en dan vind ik het zo leuk. Dan geef ik als rechter... Dan, dan. u bent, ik geen, bent rechter rechter ik ben geen rechter meer. Ik ben Dus okay. u mag gewoon vrij uitspreken? Het stralende waarbij u zegt, u bent geen rechter meer. <lacht> nou, dat kost, maar, me, dat dat kost me nog zoveel moeite. <lacht> nee hoor, dat kost me geen moeite. Maar um, het, het leuke is dat iedereen in Nederland... Uh, of die nou voor of tegen Europa is... Uh, op het moment dat het om zijn eigen zaakjes gaat... toch onmiddellijk komt van... hé, hey, als ik iets heb aan Europa, dan is dat meegenomen. Ja, zal ik een vraag nog eens stellen of gaat u gewoon geen antwoord geven? Het lijkt heel inconsequent te zijn. Ah, kijk eens aan. Dat is toch een begin van een antwoord. Maar in die kritiek op Europa werd ook vaak het Europese Hof meegenomen. Ja. Zo van waar bemoeien ze zich mee? Hoe heeft u dat beleefd? Um, ik vond het op een gegeven ogenblik... Uh, uh, tartte mij dat... En ik heb uh, geleerd om vooral me niet te laten trachten... maar op een gegeven moment dacht ik, van, dit gaat echt te ver. En toen heb ik, waar ik maar kon, toch ook lezingen gegeven... om uit te leggen uh, dat dat echt niet zo was. Wat ging echt te ver? Um, wat in Nederland te ver ging, dat was... maar dat is inmiddels al lang opgelost... dat op een gegeven moment de toenmalige minister van buitenlandse zaken... Roosentaal het erover had dat het Hof zich wat minder... met perifere zaken moest bezighouden. Nou, daarvoor heeft hij... Uh, van de Senaat, van de Eerste Kamer te horen gekregen... dat die term uh, onjuist en niet passend was. Want perifereer, dat is een beetje aan de, aan de marge, ja. aan de zijlijn. Er komen, eventjes, er komen 60.000 klachten per jaar naar Straatsburg toe. Daarvan wordt ongeveer 95% niet ontvankelijk verklaard. Daarvan, van degenen die wel ontvankelijk worden verklaard... is er ook maar een gedeelte dat een schending oplevert. Voor Nederland zijn dat een paar zaken per jaar waarvan eigenlijk bijna iedereen zegt van, ja, dat snappen we wel. Heeft u dus, zich erg moeten beheersen in die tijd? Um, Om niet heel boos te worden over dit soort opmerkingen? Ik, uh, ik heb me af en toe uh, behoorlijk moeten beheersen. Waarom moet u daar zo lang over nadenken? U mag het allemaal gewoon zeggen nu, hoor. Ja, ja. Even wennen. Ja. Ja. Heeft u het idee dat het beter gaat inmiddels vanuit uw perspectief bezien? Wordt Europa wel ietsjes positiever bejegend in Nederland? Ik denk dat de huidige minister van Buitenlandse Zaken, Frans Timmermans, euh, een wat juister, een wat, een heel wat juister beeld heeft over het belang van Europa en helemaal het belang van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Want het vorige kabinet deed daar niks aan. Nee, dat is niet waar. Nee, nou, dat is een vraag, nee, sorry. Nee, nee, nee, dat, dat is maar u absoluut... bent daar zeer kritisch over, als ik het zo hoor. Nee, ik, was, ik was kritisch over in elk geval die opmerkingen van uh, de minister van Buitenlandse Zaken. Maar ik moet er gelijk bij zeggen dat um, ik weet... dat um, de minister van Justitie en Veiligheid, moet je erbij zeggen... Mm. Uh, opstelte opstelte um, op een gegeven ogenblik heeft aangegeven... Um, alle stukken die nu nog gaan over het Hof... die zullen in elk geval op feiten zijn gebaseerd en niet op vooroordelen. En daar heeft hij zich graag gehouden. Oké, okay, dus dat, dat stemt u dan iets vrolijker. Maar ja, er kan zo weer een nieuw kabinet komen. Het gaat snel tegenwoordig. Dus dat hoeft niks te zeggen over de sfeer in de samenleving. Of heeft u het idee dat op dat punt ook wel iets verandert? Uh, ik, uh, als je kijkt naar het aantal klachten dat komt... of het aantal mensen dat schrijft... dat ziet dat dat hof het laatste redmiddel kan zijn... dan zeg je van, uh, ja, als mensen werkelijk in nood zitten... dan komen ze daar graag heen. En uh, dan is het goed dat ze daarheen willen komen. Uh, het punt is wel dat dat uh, het Hof uitspraken doet over uh, wat in het Latijn... Zo prachtig heet persone miserabiles. Ik noem dat maar even zo. Omdat het gaat om mensen die in de verdrukking zitten. Ja. En dan hebben we het vaak over vreemdelingen, over gedetineerden. Veel asielzaken in ja. ja, ja. de laatste tijd. En daar zijn mensen die dan ook zeggen van... Oh, God gaat weer over asielzoekers. Uh, daar willen wij liever niet uh, uh, al te veel mee te maken hebben. Dat willen we zelf oplossen. En ja. dat kan soms niet. Nee. U bent lang rechter geweest. Zijn er uitspraken waar u spijt van heeft? Eh... Uh, in alle eerlijkheid, nee. Dat klinkt, dat klinkt heel gek. Nou, dat komt in eerste instantie waarschijnlijk omdat je als rechter moet staan voor wat je hebt gedaan. Ja. Maar dan een aantal la jaren later denk je misschien nog eens terug van, was het wel helemaal goed? Ik vind, als ik was als rechter altijd eh, relatief voorzichtig. Ehm... Um... Rechters zijn eigenlijk heel saai. Je moet bijna niet met rechters getrouwd zijn. Want dat zijn wel die mensen die altijd afwegen. Deze kant, die kant. Kan je nooit lekker ruzie mee maken. Een stuk minder makkelijk. Dus dat was wel een beetje. Ik was altijd voorzichtig. En dat maakt misschien wel dat ik toch kan zeggen... ja, ik heb geen spijt. 5 makes me wonder. We gaan het hebben over de nieuwe pers. De digitale doorstad van gratis krant De Pers. Gratis, maar niet goedkoop. Dat is het motto van de nieuwe krant die vandaag is verschenen. De Pers, heet hij. De makers willen meer kwaliteit bieden dan de bestaande gratis kranten. Maar hem toch helemaal financieren uit advertenties. Ja, Dat was 2007, Jan-Jaap Heij. Zou je terug willen naar die tijd? Het is in ieder geval niet gelukt, die ambitie nee. die we daar formuleerden. Ehm... Um... Nee, ik zou niet terug willen naar die tijd. Want uh, Dagblad de Pers is een, uh, wat mij betreft een volledig gesloten boek inmiddels. Ja? Uh, we gaan ook geen gratis krant meer maken. Nee, dus maar ik zou daar niet naar terug willen. Even terug naar waarom is het niet gelukt? Want het begon allemaal zo mooi. Het heeft ja, ook een paar jaar, was het heel mooi. Dat, ik, ik denk dat we er als redactie best een aardige krant van hebben gemaakt. En dat is inmiddels, uh, de laatste jaren was dat ook vrij algemeen erkend. Dat het, dat het een goede krant was. Ja, nou, vergeleken met Metro en Spits. In, in commerciële termen... Uh, is het altijd zwaar verliesgevend geweest. En er was ook geen enkel perspectief meer op een gegeven moment... opdat dat ooit zou veranderen. En dan, dan kan het vier jaar duren, dan kan het vijf jaar duren... twee jaar duren of acht jaar duren. Maar dan, dan weet je dat het een keer ophoudt. Als, als een, een product, of dat nou een pak boter is of een krant... Als of een voetbalclub. Of een voetbalclub of whatever. Als, als dat structureel verliesgevend is... Dan, dan is er altijd op een gegeven moment iemand die zegt... Ja, dit, dit kan zo niet. Nee. En hoe, hoe snel had jij dat zelf in de gaten eigenlijk? Dat toch... Ik, uh, het, het kwam voor mij niet als een verrassing. Ik... Ik ging er op het moment dat, het, dat, dat ik er voor het eerst van hoorde, en dat was ruimschoots eerder dan uh, de daadwerkelijke opheffing. ging ik er zelf al wel een tijd van uit dat het waarschijnlijk, zeker weet je dat natuurlijk nooit, uh, dat het waarschijnlijk wel een keer mis zou lopen. Ja, dus dat was geen verrassing? Ik, ik wist ongeveer hoeveel geld er verloren ja, ja. En hoeveel is er in totaal verloren gegaan? Mogen we nou, dat ook weten? Dus, dus, dus, dus, ruimschoots boven de 10 miljoen. En ruimschoots boven ja, de 10 en wie, miljoen. En wie heeft dat verloren eigenlijk? Uh, een heel klein beetje uh, onze eigen oorspronkelijke aandeelhouders. Maar in uh, het overgrote deel... Uh, dit is een, een beetje een lang verhaal. We hebben op een oh. gegeven moment een samenwerkingsverband met, met uitgeverij Wegener uh, gesloten. En zij hebben, ook, zij hebben er ook behoorlijk wat op nou, verloren. Het feit dat zij nu de GPD uh, zich daaruit terugtrekken, heeft dat hier mee te maken? Nee, dat heeft daar, dat heeft daar niet, ook niet indirect mee te maken. Nou, dat wilden ze al veel langer. Okay. en Dat hebben ze nu gedaan. Nee. Goed, jullie willen wel verder digitale doorstart. Uh, wat, wat, wat gaat het worden nu? Het gaat een app worden. Een, een iOS, Apple app. om Precies in ieder geval om te beginnen. We hopen daarna ook vrij snel een website uh, te kunnen lanceren. Wat we gaan doen, we gaan een heleboel dingen doen. Maar wat we in essentie gaan doen, is we gaan abonnementen verkopen op journalisten. Niet zozeer op de krant. Maar op journalisten. Dat is enerzijds omdat wij zien dat journalisten in toenemende mate zelfstandig merken worden. Dat het mensen zijn die het prettig vinden om journalisten op Twitter te volgen. Die specifiek belangstelling hebben voor één journalist of voor een paar. Mm -hmm. En uh, wij denken ze daarmee te kunnen interesseren voor abonnementen. Anderzijds is het ook wel een beetje bedoeld omdat zeker in de freelance journalistiek op het ogenblik het, het ongelooflijk slecht gaat. Daar, daar, daar hebben heel veel mensen het heel erg moeilijk. En wij willen op deze manier ook bekijken of het mogelijk is om ze aan extra inkomsten te helpen. Okay. En, en wie is wij? Want heel veel journalisten van de pers hebben weer werk, toch? Ja, uh, ik, ik doe het uh, als, als bedrijf samen met de voormalige directeur van, van de pers, Ben Rochmat. Uh, en nou, zo'n zo beetje iedereen, ik ga nog geen namen noemen op dit moment... maar zo'n beetje iedereen van de pers die niet uh, elders een baan heeft, doet hier aan mee. En hoeveel, men, want hoeveel mensen werken er bij de pers? Uh, in totaal 45, waarvan ongeveer 25 journalisten. En hoeveel van die 25 hebben inmiddels ander werk? Uh, een dikke helft. Oké, okay, dus een man of twaalf, ben je mee? Ja, we beginnen met z'n elf. Uh, het idee is wel om het jaar uh, door te groeien naar een man of vijftig. En dat zullen dan geen redacteuren van voorheen de pers meer zijn, want zoveel hadden we er niet. Maar dat we nieuwe mensen aannemen. Maar hoe moet ik me dat voorstellen? Ik ben in een bepaalde journalist geïnteresseerd, zegt Thijs van Brink, bijvoorbeeld. Ja. die schrijft altijd van die geweldige stukken. Ja. Uh, hoe, hoe abonneer ik mij op hem? Uiteindelijk is het heel simpel. We hebben een app, daarin kun je uh, abonnementen afsluiten op uh, bijvoorbeeld Thijs. Dan, ja. dan uh, druk je op Thijs, dan tik je je Apple-wachtwoord in en daarna heb je een abonnement op Thijs. En dan alles wat hij schrijft, dat krijg ik dan op mijn Ja, alles app. wat hij schrijft, wat hij erin zet in, okay. in, zin, in, in Twitter, zijn Paulus. kanaal. En op Twitter, tweets ja. en dat soort dingen. Ja. Ja. En wat kost dat? dat houdt, euh, we beginnen met euh, 1,80 euro. Per persoon, per maand. per maand. Marina, zou jij je interesse hebben om je op een bepaalde journalist te abonneren? Nou, dat, dat, dat vraag ik me af. Ik, ik volg een aantal journalisten. En wat mij opvalt Twitter. is, uh, ja, en ook met, met, met Facebook of met hun blog... en wat mij opvalt is dat ze heel veel artikelen uh, die in de krant uh, komen... dat ze die al eerder op hun eigen blog gewoon vrijgeven. Of dat dat later gebeurt. Dus dan denk ik van, waarom zou ik betalen? Omdat lang niet iedereen dat doet. En omdat het bovendien uh, ook wel prettig is om alles wat één wat persoon... Als je, als je geïnteresseerd bent in iemand, hè, ja. uh, om alles wat één persoon publiceert... dan ook daadwerkelijk op één plek te kunnen volgen. Hm. Nou ja, en kun je dan bijvoorbeeld ook op onderwerp of op thema uh, zaken gaan niet volgen? Niet in eerste instantie. Nee. Nee. Dat ja. gaat moet dus dat, komen? Dat, dat doet iedereen. Nee, ik, ik ja. denk eigenlijk niet. Dat, dat kun je namelijk overal al. Dus dit is nieuw dat je dus iemand. Waar, waar, één waarom zouden we dat doen? Er zijn duizenden plekken in Nederland waar je dingen op thema kunt volgen. Misschien dat we het wel een keer doen, maar het zou zeker niet mijn eerste prioriteit zijn. Bent u geïnteresseerd in individuele journalisten en wat zij allemaal zoal uh, voortbrengen aan artikelen, tweets en, en nog meer? Ja, maar gelukkig staat het dan in de NRC en de Volkskrant. Dat zijn de twee die ik lees. Dus u, heeft niet, u zou niet zo'n app. Uh, nee. nee, ik zou hem voor Vervolk of nemen, maar die heb ik al in de NRC zitten. Dus dat is het niet nodig. Mevrouw Lies? Ik ben alleen maar geïnteresseerd in nieuws. Dus ik moet een krant hebben. En niet een krant. Mens. Nou, jawel, wat, wat, wat hij zegt is, is uh, dat sommige <coughs> journalisten volg ik in die krant. Mm -hmm. En ook in het parool. Dus ik heb twee en ik wil gewoon de dag beginnen met het nieuws en, en de columns. En achter zo'n ding te gaan zitten, daar ben ik te oud voor. Nou meneer, is dit de verkeerde generatie? Of? Nee hoor, helemaal niet. Uh, <kwijls> wij denken niet sowieso, niet sowieso niet de komende jaren honderdduizenden abonnementen te gaan verkopen. Dat, op dat soort schalen denken we helemaal niet. Uh, in de media zie je in toenemende mate, zonder al te veel in jargon te vervallen... dat de tijd van de grote massamedia aan het voorbijgaan is dat er uh, niches ontstaan van mensen die, media, mensen, journalisten... die voor specifiek geïnteresseerden werken. Daarmee heb je een hele andere schaal dan, uh, dan wel een krant als de NRC... dan wel zelfs maar de pers ooit had. Dat gaat allemaal op veel kleinere schalen. We hebben het helemaal niet nodig dat er honderdduizenden mensen in Nederland... Abonnementen wil ons gaan afsluiten. Maar enige duizenden... Want de behoefte aan zo'n krant, die ik hier aan tafel ook nog wel hoor... die blijft er ook bestaan. Dus Wordt het dan naast elkaar dat je zegt van... ik lees een krant, maar ik volg dan ook nog... Dat ze ook nog kunnen, maar je ziet... er is in Nederland nog steeds wel op grote schaal behoefte aan kranten. Maar je ziet bij heel veel mensen ook dat die behoefte snel aan het afnemen is. Zeker bij mensen onder de 40, 45... die lezen eigenlijk over het algemeen geen kranten meer. En dat is waar wij de alternatieven gaan zoeken. Jullie willen ook nieuw talent stimuleren. Maar ja, ik ga natuurlijk niet een abonnement nemen op iemand die ik nog niet ken... en die zich nog niet bewezen heeft. Hoe ga je dat dan doen? Krijg je die er gratis bij een tijdje? je gratis Dat is een redelijk correcte zaal. Het werkt niet, maar daar komt wel op neer. Dat zou voor mij nou weer een reden zijn om wel te betalen... omdat ik iemand die kans wel gun. Ja, dat je mee wil lezen. Nee, maar daar heb je gelijk. Dan moet je wel weten wie het is. Dus dat gaan we zo doen. Ja, oké. Nou, dat ik dat kan bedenken, zeg. In België hebben we een grote nieuw vorige maand besloten om een gezamenlijke betaalmuur in te voeren voor 2013. Dus je betaalt en dan kom je op het online nieuws. Dat betalen, uh -huh. dat, dat is bij jullie dus ook. Uh -huh. Willen mensen dat wel? Maar je hebt toch wel het idee dat het gratis is? Ja, is. wat je op het ogenblik, en dat, dat, dat speelt eigenlijk sinds een jaar of anderhalf. Uh, dat zie je op het ogenblik wel ontstaan. Ja. Je ziet langzamerhand het besef doordringen. Op dezelfde manier als dat ooit in de muziekindustrie ging. Waarin er sprake was dat er op grote schaal muziek gejat werd. En dat ook een soort mensenrecht. Een beetje misplaatst. misplaatst <lacht> ja. ja. mensenrecht. Maar ja, het werd wel. Eigendom is ook een mensenrecht. Ja, het werd wel zo waargenomen dat het vanzelfsprekend was. Dat je dingen waar auteursrecht op zit. die elders verkocht werden, dat je die gratis kon downloaden en dat dat ook mocht. Dat, dat is heel snel aan het veranderen. Liefstand, zeggen we nu. Ja. Nou, en dat gaat met nieuws die, dezelfde kant op? Bij nieuws zie je op het ogenblik vergelijkbare processen ontstaan... namelijk dat wat ooit vanzelfsprekend was. Dat is het nu al veel minder dan een paar jaar geleden... en dat zal nog minder worden, maar daar moeten consumenten wel aan wennen. Ja, want ik oh. moet dat, eerlijk zeggen, dat, ik vind het vrij irritant... Als ik dan eh, opeens op een betaalmuur stuit en denk, nou dan zoek ik nog wel even verder tot ik, dat ik iets dat ik op een andere manier kan. Wat da daarbij een rol speelt, en daarom mm -hmm. hebben wij bijvoorbeeld ervoor gekozen om het in eerste instantie vooral via Apple te doen, omdat die gigantisch betaalgemak bieden. Je, je moet daar wel een beetje mee uitkijken. Je moet mensen niet geld vragen en je moet ze niet gaan irriteren. Nee. Je moet niet het zodanig moeilijk maken om te betalen of zodanig hoge bedragen vragen. Dat denk ik, ja dag. Dan ga ik wel verder. Je moet, je, moet, je moet mensen wel ter wille zijn in het in bieden van comfort, van leesgemak, van betaalgemak. Hoeveel hebben jullie nodig aan mensen die dan echt willen betalen om, ook een, om het rendabel te kunnen maken? Nou, vanaf een abonneer aantal van 5000. Dan dat is niet zo heel wat, wat ik niet denk dat we in 2013 al zullen halen. Van al die journalisten samen? Ja, van al die journalisten samen. Dan. dan dan gaat de vlag uit. Maar je, je, je, je, je hebt niet heel veel kosten, lijkt maar Je hebt geen kantoor, iedereen kan thuis werken. Ja, klopt. Mo moeten we wel eten kopen ook, hè? Dus ja, ze moeten wij leven. Meten. ja, maar om te beginnen, je hebt niet een heel groot startkapitaal. Nee, nodig. nee, nee, zeker niet. Nee, we hebben een crowdfundingsactie gedaan, bijvoorbeeld. Bij, bij een, een crowdfundingsclub One Planet Crowd. En daar hebben we 10.000 euro als, als doelbedrag, zoals dat dan heet. Dat is ongeveer 10% van wat we in totaal nodig hadden. De rest komt voor het grote deel uit. Dus dat moet dan bijna. Nee, dat gaat niet om Je hoeft geen miljoenen te investeren. Jullie willen ook nog iets anders doen. Een perma-blog. Ik dacht aan permafrost, maar dat is iets heel anders. Wat is dat? Daar kwamen we op. We willen wel wat dingen gratis weggeven. En een van de. Wat je de laatste jaren in toenemende mate ziet. Is dat als er ergens een bom afgaat of iets dergelijks. Dan gaan allerlei websites daarover live bloggen. Ja, dan kan je steeds lezen van de laatste tweet. En hier is een foto. En er zijn nu 24 doden. Oh nee, er waren toch 17. Wat ons... Uh, dat, dat doet iedereen. En uh, wat ons leuk leek om te doen... is om de gedachte achter die logs, namelijk uh, complete informatie over één onderwerp... om die, om die een beetje om te draaien... En, en een soort onderwerp van de week te nemen... Bijvoorbeeld een aantal maanden geleden zouden de zorgpremies uh, een goed onderwerp zijn geweest. Daar was de hele week wat om te doen. Wij willen daar een week lang dan een, een steeds maar groeiend artikel over schrijven. Dat, dat gaande de week steeds beter wordt met zowel, uh, nou, als, als Rutte dan op een gegeven moment zegt... nou, dat had het toch beter anders kunnen doen. Uh, dan zullen we daar wel wat over live bloggen... in de klassieke zin van het woord. Mm -hmm. Maar het wordt ook gecombineerd met, met achtergrondinformatie van bijvoorbeeld het CPB. Hoe zit dat dan met die zorgpremies? Wat zijn nu die koopkrachteffecten? Zodat mensen aan het einde van de week een soort beeld hebben... van dit was het onderwerp van de week en dit is ongeveer wat, nou ja. wat DNP ervan vond. En dat wordt gratis? Ja, dat okay. wordt gratis. Dat Goed. wordt niet alleen gratis bij ons, dat gaan we ook aan iedereen die het wil hebben weggeven. Iedereen okay. mag dat doorgeven En vanaf wanneer begint het? Uh, ik hoop nog steeds eind januari, maar er moeten nog 100.000 punten op 100.000 i'tjes gezet worden. Dus ik denk dat het uiteindelijk één week later wordt, begin okay. februari. Veel succes daarbij, alvast. Ja. Het is tijd voor onze dichter bij de dag. Dat is vandaag Karel Was. Karel, goeiemiddag. Goedemiddag. We zijn benieuwd naar je gedicht. Ja, nou, ik heb uh, van de gelegenheid gebruik gemaakt om maar een mooi gedicht over Lisbeth Lies te maken. Lisbeth Lies, Haar jeugd verliep niet vlekkeloos. Gelukkig koos ze voor een leven na dat leven. En zong voor ons haar levenslied. Een glimlach en een traan, maar niet alleen verdriet. Zoals Piaf al zei, wie niet geleden heeft, kan niet echt zingen. Geen wonder dat Lies de Hollandse Piaf geworden is. Ze kleurde ook mijn zestiger jaren met Shafi en zijn wilde leven. Soms zat ze hem wel in de haren, maar altijd maar voor even. Ze dreigde op te stappen als hij weer te veel bleef drinken. Moest klinken met het leven, maar keerde dan terug. Nu kijkt ze achterom op een loopbaan vol goud. En oud. Ja, wat is oud? Laat ze net als Tina Turner blijven zingen. Beladen met herinneringen ons vermaken. En zeker mij nog lang gelukkig blijven maken. Zo. Dat is prachtig. <laughs> Ontroerend. Carol, hartelijk dank. Namens uh, Lisbeth List en heel veel andere mensen, denk ik. Dank voor jouw gedicht. We zetten het op onze website. Dit is de dag.nu. En wij danken de gasten hier aan tafel. Lisbeth List, Marina van der Wal, Egbert Meijer en Jan-Jaap Heij. Hartelijk dank dat jullie hier waren. Zometeen gaat Radio 1 verder met Villa VPRO... gepresenteerd door Rick, Rick Delhaas. Rick, wie hebben jullie te gast? Ja, goedemiddag. Het komend uur gaat helemaal over het buitenland. We beginnen dicht bij huis met de eurocrisis... en meer specifiek de rol van Nederland daarin. De Vlaamse hoogleraar Paul de Grauwe heeft kritiek... op de typisch Hollandse arrogantie van Mark Rutte. Met hem praat ik na het nieuws van half vier met Jeroen Tjepkema. Radio 1 Het NOS-journaal. De politie heeft drie jongens aangehouden voor betrokkenheid bij de brand in een trein tussen Breukelen en Apkouden. De politie onderzoekt of ze vuurwerk hebben afgestoken. De brand in de trein brak vanmiddag uit. De trein staat stil bij het Amsterdam-Rijnkanaal tussen Apkouden en Loenersloot.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 Net als vorig jaar zijn vooral kleine zuinige auto's populair en ook dit jaar wordt een daling van de autoverkoop verwacht. Dat waren de hoofdpunten. Dit is Radio 1. Villa VPRO. Rick Ja, Goedemiddag, hartelijk welkom bij de eerste uitzending van Villa VPRO in het nieuwe jaar. In het buitenlandpanel na vier uur gaan we het onder andere hebben over Turkije. De Turkse regering wil opnieuw gaan praten met de Koerdische PKK. En we gaan het hebben over het Amerikaanse energiebeleid, waarbij de VS minder afhankelijk willen zijn van het Midden-Oosten. Dat en meer in ons buitenlandpanel na vier uur. Het grootste obstakel voor de eurocrisis is de moraliserende houding van landen als Nederland. Een schijnheilige houding die leidt tot het idee dat er goede en slechte landen zijn in dit drama. Deze opmerkelijke uitspraak komt van emeritus hoogleraar Paul de Grauwe van de Universiteit van Leuven, tegenwoordig verbonden aan de London School of Economics, waar hij Europese politieke economie doseert. En hij is zometeen mijn gast. U kunt reageren als altijd via onze website vilavpro.nl. Dit is Radio 1 Villa VPRO. Het is 2013 en de euro bestaat nog, net als de eurocrisis trouwens. Er zijn vorderingen gemaakt in 2012, maar een echt antwoord op de eurocrisis is uitgebleven. Landen als Nederland en Duitsland willen onverkort vasthouden... aan de begrotingsdiscipline, ondanks de pijn die dat veroorzaakt. Met de Belgische hoogleraar Paul de Grauwe praten we... over het gestegel en de gevaren van de eurocrisis. Meneer de Grauwe, welkom. Goeiedag. Ja, U zit in de studio in Leuven, in België. Ja, dat klopt. Ja. Um, ja de Europese beurzen zijn optimistisch gestemd. Uh, de financiële markten zijn vorig jaar hoger afgesloten. Is dat een, een goed teken dat we uit het dal uh, krabbelen? Ja, voor een deel is dat wel zo. Er, is, er zijn verschillende dingen gebeurd uh, voor de DA. Eén, de eurocrisis, de financiële dimensie daarvan... die is echt wel um, voor een tijdje weg. Hè? Dus dat heeft veel te maken met het feit dat de Europese Centrale Bank... Um, aangekondigd heeft... Uh, ongelimiteerde hoeveelheden staatsobligaties te willen kopen... van landen die in problemen zitten. En op die manier is er als het ware een existentiële vrees... die er was in de markt weggewerkt. En dat heeft natuurlijk ook tot gevolg gehad... dat er een, een groter optimisme is ontstaan. Dus dat is één belangrijk element. Tweede... ja maar dat is, dat is meer een bezweringsformule dan dat ze het ook echt doen. Hè? Ja, natuurlijk. Maar, maar de markten zijn ook heel psychologisch. Hè. Dus um, voordien was er de vrees dat ze het niet zouden doen. Ja. En die vrees was al voldoende voor velen om te verkopen... met het gevolg dat er zo'n zelfvoedend element aanwezig was. Je vreesde een ineenstorting... en dan doe je een aantal dingen die zo'n ineenstorting waarschijnlijker maken. En dus die vrees is nu wel weg, omdat er daar een instantie is... Met ongelimiteerde hoeveelheden geld, hè, die zegt... ja, maar wij gaan dat in elk geval beletten. Dat zal dus niet gebeuren. Ja. En als de beleggers dat geloven, ja, dan, dan, dan is die in ouder, hè. Ja, Wat is het tweede punt wat u wilde noemen? Het, het tweede punt heeft te maken met het feit dat... Um, de Amerikaanse uh, federal reserve, dus de centrale bank... ook de Britse, die hebben toch heel veel geld in omloop gebracht, liquiditeit in de economie gepompt. En dat leidt natuurlijk tot een situatie... waarbij financiële instellingen heel veel liquiditeit hebben... en die zoeken return. En, en ja, dat, dat is dan een, ook een element geweest in de verklaring... waarom die aandelenmarkten toch weer naar omhoog zijn geschoten. Ja, zijn er nog meer redenen? Dat, dat lijkt mij het belangrijkste natuurlijk. Wat, ja. wat er wel is op dit moment, en, en het is ook weer zo'n kantelmoment... Hè, dus uh, wat er gebeurt in de VS... De VS was eigenlijk aan een heropleving begonnen. En dat is een positieve nood uiteraard in de financiële markten. En, en er was wat onzekerheid gerezen op het einde van het verleden jaar, in verband met die begrotingsklif, die begrotingsafgrond. Ja. En, en die lijkt nu voorlopig opgelost te zijn. Vandaar dus dat de markten optimistisch reageren. Ja, hoe, hoe moeten we dat optimisme duiden? Hè? Want ik geloof dat in Duitsland uh, de markt met 30% omhoog zou gaan. In Nederland iets van 10 of zo. Hè? Is dat uh, uh, ja, zeg maar uh, Zijn we definitief uit het dal? Of nou, is dat ik, te optimistisch? Ik, ik denk dat zo'n typische reactie in de markt... de, de oorspronkelijke reactie is... Een, gaat te ver. Dus uh, optimisme en, en ineens ja, krijg je dan een enorme opstoot. En de volgende dagen zal dat waarschijnlijk wel wat verminderen. Maar goed, uh, als er uh, een, een grondtoon van optimisme blijft bestaan in de VS... dan is dat wel goed voor ons... In de eurozone blijft er natuurlijk nog een groot vraagteken bestaan. Uh, wat zal de macro-economische ontwikkeling zijn? Ik bedoel daarmee, hoe zal de, de, groei, de economische groei verder evolueren? En, en daar zijn er niet veel optimistische noten in feite. Ja, u bent er niet gerust op? Wel, ik ben er niet gerust op omdat er uh, toch uh, in de eurozone... Een, uh, een dynamiek aan de gang is van... Uh, waarbij alle landen zoveel mogelijk proberen te saneren. En, en dat duwt die, die hele eurozone naar beneden. Die saneringsoperaties zijn uiteraard het meest intens in het zuiden van Europa, waar men ook niet anders kan. Dat zijn landen die een zodanige schuldexplosie hebben gekend de laatste jaren, dat die veroordeeld zijn om bezuinigingen te blijven doorvoeren. Maar dus in het noorden van Europa doet men dat dan ook. En daar is dan mijn kritiek... Men gaat daar in het noorden van Europa veel te ver mee. En men zou daar een meer uh, accommoderende, uh, minder strenge bezuiniging moeten doorvoeren... om het geheel van de eurozone uh, meer in evenwicht te brengen. Ja, laten we even, u heeft kritiek uh, op Nederland. Hè? U, u noemt Nederland een beetje arrogant mm. moralistisch. Typisch Hollands. Ja, dus het, het moraliserende... Denk ik, is, is verwerpelijk. He. Dus wat ik begrijp in Nederland, maar niet alleen in Nederland, he. dat is ook zo in Duitsland, in, in Finland en, mm. en, en, en ik denk het, het noordelijk deel van België. Um, de, de idee dat er goede en slechte landen zijn geweest in dit verhaal. Um, de goede landen zijn in het noorden, die hebben gespaard, die hebben overschotten. Uh, geaccumuleerd op hun uh, lopende rekening, dus die hebben meer geëxporteerd dan ingevoerd, enzovoort. Terwijl de, de, de slechte landen die zijn in het zuiden, die hebben een beleid gevoerd, te veel schuld opgestapeld, enzovoort. Ja, nou dat klopt toch, of niet? Wel, ik tekst toe to tango: als er een hoekeloze debiteur is dan moet er ook een roekeloze crediteur geweest zijn. Ja. Die landen in het zuiden hebben inderdaad op een roekeloze wijze... te veel schuld opgestapeld om consumptiegoederen te kopen... die veelal uit het noorden van Europa kwamen. Ook om in de immobiliën te beleggen en dergelijke dingen meer. En die hebben dat allemaal gedaan dankzij bankkrediet. En een groot deel van bankkrediet kwam eigenlijk uit het noorden. Met andere woorden, ja, in het zuiden van Europa is men roekeloos geweest... door zoveel schuld op te nemen. Maar in het noorden van Europa is men even roekeloos geweest... om kredieten te willen verschaffen aan die roekeloze debiteurs. Het is zoals elke bank die te veel kredieten verschaft en tot de constatatie komt... die schuldenaar kan dat niet betalen. Ja, wie is er schuldig? Mm -hmm. Ik denk dat de verantwoordelijkheden gedeeld zijn. Ja, dus iedereen is schuldig. Ja, dus het, gaat om, het woord schuld uh, gebruik ik niet zo graag. Maar de verantwoordelijkheden voor, voor die crisis... Uh, liggen zowel in het noorden als in het zuiden van Europa. En vandaar moet er ook aan oplossingen gedacht worden... die iedereen betrekt. En niet alleen maar zeggen... kijk, ja, die hebben zichzelf... Um, um, dat sommigen omgedaan, die moeten dus maar zelf nu eruit geraken en, en uh, ze moeten niet op ons rekenen. Dat lijkt me de verkeerde aanpak. Ja, eigenlijk zegt u van ja, dat, dat wijzen met het vingertje over de schulden zoeken heeft geen zin. We moeten naar oplossingen zoeken. Precies, ja. ja. Um, er zijn feiten. Nou, een, gevonden. Van, van die oplossingen zegt Mark Rutte is gewoon keihard vasthouden aan uh, dat die begroting uh, en bezuinigen. Ja, dat lijkt mij vandaag niet echt de juiste aanpak. De hele eurozone is nu in een recessie terechtgekomen. Van waar komt die recessie? Die recessie komt in feite van um, de situatie die we voordien hebben gekend, namelijk grote delen van um, de sectoren in de economie in het zuiden, ook, maar ook in het noorden, die te veel schuld hebben opgestapeld. En die moeten dat nu naar beneden halen. Als de overheden ook op hetzelfde moment proberen hun schuld naar beneden te halen... Ja, dan kom je terecht in een vicieuze cirkel naar beneden... die eigenlijk de budgettaire situatie niet oplost. Hè? Want het duwt de economie nog verder de dieprik in... met het gevolg dat de overheidsinkomsten verder dalen. En die budgettaire tekorten die bewegen nauwelijks. Wat er wel beweegt op dat moment is de verhouding schuld... bruto binnenlands product... Dat is eigenlijk zo'n maatstaf van hoe zwaar die schuld weegt. Wel nu, als die economieën in een recessie terechtkomen, mm -hmm. dan daalt de noemer sneller dan de teller. Hè. De teller, dat is de schuld. De noemer, dat is het bruto binnenlands product. Maar je duwt dat binnenlands product naar beneden. En dus die ratio, de verhouding tussen de twee, stijgt. En, en je krijgt een, een, een slotsom dat die schuld nog zwaarder weegt. Ja. En, en daar reageert men dan op voor te zeggen, vooruit nog meer pogingen ondernemen om die schuld naar beneden te halen. En we weten uit het verleden dat dat geen goede strategie is. Dus vandaar dat ik zeg, ja, we moeten een lange termijn strategie hebben... om de schulden naar beneden te halen. Maar wanneer de economie in een recessie is, dus als de groei negatief is... dan moet je dat even opzij schuiven. Dan moet je zeggen, kijk, nee, we gaan daar nu even mee ophouden. Maar even meer schulden maken dus? Wel, het uh, is dus te zeggen, je moet... In, je moet we moeten ervoor zorgen dat de schuldratio, de verhouding schuld bruto product, niet blijft stijgen. En dat kan eigenlijk gebeuren in het noorden van Europa, zonder op, um, zoals nu gebeurt, te pogen evenwicht in de begroting te brengen. En dus dat betekent, was wa schuld bij maken, ja. Maar dat maakt het ook gemakkelijker voor de rest van de economie, om hun schuld af te bouwen ja. en zo groei mogelijk te maken. En dan is dat allemaal zo geen probleem. Maar dat klinkt klink niet echt heel erg logisch. Hè? Van, uh, we, we moeten maar even wat meer schuld maken. Het, het, het lijkt logischer te klinken. We houden de Grieken aan uh, hun bezuinigingen. En dat doen we zelf ook, uit solidariteit. Ja, maar dus we, moeten beletten van, um, we moeten vermijden, liever, van um, het probleem individueel te beoordelen. Het is inderdaad zo, wanneer een individu op een bepaald moment te veel schuld heeft uitgegeven... die schuld naar beneden moet brengen. En dat kan hij doen door meer te sparen. Maar wanneer het individu dat alleen doet... kan dat gemakkelijk gebeuren. Maar wanneer iedereen op hetzelfde moment zoiets probeert te doen... dan is dat bijzonder moeilijk. Hè? Want degene die zijn schuld naar beneden brengt... wat moet hij doen? Meer sparen, met andere woorden, minder uitgeven. Maar wanneer het ene individu minder uitgeeft... dan betekent dat het inkomen van anderen naar beneden gaat. Die anderen die zien dan... ik heb minder inkomen, ik heb een probleem. Dat betekent ook dat de schuldverhouding... misschien ook slechter is geworden. Ik ga ook mijn schuld naar beneden brengen. En zo krijg je een vicieuze cirkel... waarbij iedereen zijn schuld probeert naar beneden te brengen... en niemand slaagt daarin. Ja, u, Om... u bent niet heel, heel positief... over het bezuinigingspakket... van Rutte 2, als ik u zo hoor. Nee, ik ben daar nou helemaal niet positief over. Ik denk dat dat een misplaatspakket is... Um, niet, opnieuw, niet dat er op termijn um, geen vermindering van de schuld moet gebeuren... maar dat doe je niet als het land in een recessie is. Ja, wat dat betekent zo'n pakket voor de Nederlandse economie? Je bedoelt het, het pakket van Ja. Van, van ja, ik denk dat die, dat die omvang van de bezuinigingen zodanig is... dat de, de groei van de Nederlandse economie nog verder naar beneden gaat. In feite, het merkwaardige is als je België vergelijkt met Nederland. Hè. België heeft van de nood een deugd gemaakt. Namelijk, er, er is geen akkoord mogelijk tussen Vlamingen en Walen... tussen links en rechts enzovoort. En dus men heeft eigenlijk heel weinig bezuinigd. Maar in feite was dat goed nieuws... Het gevolg daarvan is geweest dat de groei van de Belgische economie significant hoger is geweest dan de Nederlandse groei. Ja. En het resultaat daarvan is ja, dat die budgettaire tekorten in, in, in Nederland nauwelijks sneller dalen dan in België. Ja, nee, het, het risico is dat ons tekort zelfs enorm groeit, als we niet bezuinigen, of ja. wel? Ja, als je te veel bezuinigt, dan gaat het budgettaire tekort helemaal niet dalen. Ja. Precies omdat die economie implodeert. Ja, wat, wat hadden we dan moeten doen? Minder strak bezuinigen. Dus en, en, opnieuw een, een lange termijn strategie aankondigen. Wij willen op termijn die schuldratio naar beneden brengen. Maar vandaag zitten we in een moeilijke periode, namelijk een recessie. En dus gaan we dat nu wat verzachten. We gaan dat wat. Spreiden over meerdere jaren. Ja, uh, u zegt van ja, we zitten eigenlijk in een visieuze cirkel. Hè? We, we blijven iedere keer hetzelfde doen, uh, bezuinigen, waardoor die economie niet uit het dal komt. Kan dat tot, tot ja, vervelende dingen in, in dit jaar leiden? Bijvoorbeeld door dat, uh, dat, dat landen gaan overwegen om maar uit die euro te stappen? Dat kan dus, dat, dat scenario zou zeker kunnen ontstaan, vooral in zuidelijke landen waar. ...de graad van, van bezuinigen nu zo intens is geworden... ...dat uh, ja, die landen nu al drie, vier jaar in een diepe recessie zitten... Ja. Uh, ...waarbij de werkloosheid in sommige van die landen nu boven de 25, 26 procent... ...is de jongere werkloosheid in Spanje boven de 50 procent... ...hetzelfde in Griekenland. In Portugal is dat nu ook al rond de 30, 40 procent. Dus dat zijn situaties die, die uit de hand kunnen lopen. Ja, dus top. mensen willen dat niet blijven accepteren. Men heeft dan gezegd, de euro is goed nieuws. Huh? Dat zal iets fantastisch zijn. Maar nu, de euro is de hel voor die landen. En dus dan kun je u toch inbeelden dat er op een bepaald moment sociale en, en politieke um, strubbelingen van die aard kunnen zijn dat, dat, men, dat men eruit trekt. Ja, toch lijkt er wel uh, wat meer begrip in Brussel... en bij uh, Europese regeringsleiders voor uh, zeg maar de pijn in die landen. Ja, dat is er nu de laatste maanden gekomen, inderdaad. Uh, volgens mij wat te laat, maar goed, het is, het is altijd beter zo. Hè? Ja. Um, dus ik denk dat en de men... vraag is natuurlijk of dat ergens toe leidt. Wel, het, het, het zal in elk geval nog jaren duren, dus uh, dat is een feit. Maar ik denk dat we dat ook kunnen um, korter maken door... En dat is mijn voorstel door in de eurozone um, de zuidelijke landen en de noordelijke landen een andere strategie te laten volgen. In het zuidelijke deel van de eurozone zeggen: kijk, jullie zijn veroordeeld om nog verder te bezuinigen, zij het dat we dat zullen spreiden over meerdere jaren. En in het noorden van Europa zeggen: stop met te bezuinigen. Stop daar nu mee, uh, zodanig dat er wat. Wa uh, wat lucht komt en, en wat stimulans komt in, in die economie... en met het gevolg dat, dat de groei wat stijgt. Want uiteindelijk is het de groei die het moet doen. Hè? De bezuinigen ja. op zich lossen niet veel op. Als, als, het klinkt mij als muziek in de oren... maar ik denk niet dat het gaat gebeuren, meneer de Grauwe. Ja, ik maak me ook geen illusies. Hè? Dus uh, kerstmis is voorbij. Ja. En, uh, <laughs> en Sinterklaas, uh, en Sinterklaas <laughs> ook. Ja, Sinterklaas ook. Dus ik heb absoluut geen illusies. Ik, ik, ik heb geen illusies ook omdat het... Uh, veel meer een emotionele zaak is geworden. Dus men, men, men wil daar niet om... En, en dat heeft maar wat niets... bedoelt u daarmee? Men wil niet toegeven. Uh, ik denk dat het te maken heeft met een... Met een, een is het een cultuur? Of ik weet het niet goed. Er, er is ook een, een linguistisch probleem, zoals u weet. Hè? Dus uh, in het Nederlands en ook in het Duits... gebruiken we hetzelfde woord schuld. schuld ja. um, om twee dingen weer te geven. Namelijk schuld in de betekenis financiële schuld... Hè? maar ook schuld in de morele betekenis. En het gevolg daarvan is natuurlijk dat wanneer we in Nederland of in Duitsland uh, meer schuld uitgeven, dan voelen we ons schuldig. En dat heb je niet in andere talen. Uh, toch niet op die manier. Of dat dan nu een grote invloed uitoefent, durf ik mij niet echt over uitspreken, maar... Het, het speelt toch wel mee, denk ik, in die houding van het kan toch niet goed zijn van schuld uit te geven. Dan zeg ik, soms kan het heel goed zijn om schuld uit te geven. Bijvoorbeeld, na de crisis van 2008, toen uh, de banken in elkaar stortten, toen grote delen van de privésector ook in, in problemen kwamen, omdat er te veel schuld, privé schuld was opgestapeld. Hè. Noteer, het was niet de overheid die toen te veel schuld had uitgegeven, het was de privé die toen te veel schuld had uitgegeven. En ja. die schuld moest toen naar beneden. En gelukkig maar heeft, dat, heeft op dat ogenblik de Nederlandse regering en ook andere regeringen in Europa gezegd... Wij gaan onze schuld laten oplopen. Gelukkig heeft hij dat een ja. naam. Ja. Hoe, hoe kunnen wij uh, zeg maar, uh, de Nederlandse regering of andere regeringsleiders in Europa van dit verhaal uh, overtuigen? Of gaan we toch gewoon een heel uh, nou ja, het, een, een, een jaar in waarin het allemaal maar een beetje voortmoddert? Ja, ik, ik vrees dat het uh, dat tweede scenario wordt uh, voortmodderen. Het, het, het is bijzonder moeilijk om. om dat moraliserende verhaal uh, te breken, of uh, een alternatief te bieden. Het is moeilijk met, met rationele argumenten mensen te overtuigen die, die, die van iets overtuigd zijn om emotionele redenen. Uh, ik, dat is mijn ervaring. Dus dat, dat, dat lukt meestal niet. Um, dus ik maak me daar geen illusies over. Ik denk dat wij gewoon zullen verder doormorderen. Maar er is een, een risico. Het risico is nu niet meer financieel, namelijk... Een, de, de implosie van de financiële markten, maar eerder sociaal-economisch. Wat doen we met zo'n situatie in vele landen waar zoveel mensen werkloos zijn, waar er geen perspectief meer wordt geboden, waar jonge Portugezen gewoon het land uittrekken en, en de beste Portugezen, hè, niet de ongeschoolden, maar de geschoolden. En dus dat zijn toch drama's en, en daar moeten we toch oog voor hebben. Ook in Nederland moeten we daar toch oog voor hebben, want het, het zal Nederland ook treffen als we dat daar in Portugal en in Spanje en in Griekenland niet oplossen. Ja, het, u klinkt een beetje als een onheilsprofeet, maar dat, zo bedoelt u het natuurlijk niet. Uh, het lijkt erop als, uh, alsof wij ook zeg maar, uh, het water tot aan de lippen moeten krijgen... voor we dat doorhebben. Ja, ik, ik, ik weet het niet goed. Ja, dat zou best kunnen. Hè? Dus uh, dat er eerst nog een, een, een, een crisis moet zijn die, die, die, die echt... Uh, van die aard is, dat, dat er geen ander uitweg meer mogelijk is. Um, ik hoop dat natuurlijk niet. Ik, ik, ik wens dat we dat op een andere manier kunnen oplossen, maar ik vrees wel een beetje. Ja, u was het afgelopen jaar een paar keer heel erg somber over het voortbestaan van de euro. Nu toch iets minder? Ik was somber omdat ik um, op dat moment niet voorzag dat de Europese Centrale Bank drastisch zou optreden. Mijn analyse was in feite vanaf um, 2011 dat de enige instantie die de financiële implosie die woekerde die of die, die dreigde liever in de eurozone kon stoppen, dat dat de Europese Centrale Bank was. En ik was dus een van de, de eerste economen die zei de Europese Centrale Bank moet absoluut interveneren. Ik was daar sceptisch over over hun bereidheid om dat te doen. En mijn voorspelling was toen: als ze het niet doen, dan storten ze in elkaar. Ja. Gelukkig hebben ze het gedaan. Ja. Dus ik heb mij vergist in de zin van dat, dat ik slecht voorspeld heb wat betreft uh, de, wat de ECB zou doen. Uh, maar mijn voorspelling was dus wel dat als de ECB tussenkomt... dat dan het acute van de crisis wel op, opgelost is. Nou, gelukkig maar dat u zo slecht kunt voorspellen in deze. Hartelijk dank. Emeritus hoogleraar Paul de Grauwe van de Universiteit van Leuven... maar tegenwoordig verbonden aan de London School of Economics... waar u Europese politieke economie doseert. Dank. Graag gedaan. Tijd voor aflevering 15 van Geluid Loopt. Een satirisch radioverhaal over de perikelen op de redactie... van het fictieve radioprogramma Focus. Vandaag moet de redactie mee in de digitale vaart der volkeren. En dus valt er ook bij dit programma niet aan te ontkomen. Er wordt een webcam in de studio geplaatst. Geluid loopt. Een blik achter de schermen van het culturele radioprogramma Focus. Liesbeth.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 Aflevering 15. De webcam. gaan we naar Oostenrijk en dan gaan we uh, skiën. Ja, met Mickey. Ja, daar ja, nou ja. Daarom staat er vanaf volgende week een webcam in een, de studio. Een webcam. Hey, maar vorige week zei je nog dat Gert een radiohoofd heeft. En dat de mensen daarvan schrijven. Wij is. gaan Gert naar de kapper sturen en hij krijgt een eigen stylist. Een stylist? Is dat ook de reden waarom mijn poëzierubriek weer eens op de tocht staat? Het is dat? een gesponsorde stylist. Kunnen we Eliaan ook niet laten sponsoren? Het is toch gewoon stylist? Door het productschap Geitenkaas bijvoorbeeld. Ja, leuk Henk, allemaal heel grappig. Schrijf je het op voor je stand-up act: koffie, thee, soep? Erwtensoep? soep, Bram! Ja, naar een recept van mijn moeder. Gert krijgt een makeover, Bram. Oh ja, uh, Gert, als die wil, ik heb nog een beautybon... van daar met Nail Studio in Hilversum van Sinterklaas. Ik had sterk het idee dat het een doorgeeft. was. Jongens, je kan niet meer roeien met de riemen die je hebt... als er inmiddels een buitenboordmotor aan het medialandschap hangt. Nou, nee. dit vind ik een warrig beeld. Elke vooruitgang geeft nieuwe hoop opgehangen... aan de oplossing van een nieuw probleem. Hoewel het natuurlijk altijd warrig kan met een citaat van onze eigen... Kloot Levi-Strauss... Oegandees, microbioloog uit de 16e eeuw. Ja, is een Franse antropoloog. Mm, Bram, mm. dat is een heel bijzonder recept. Oh, <tie> jezus. Huh? Zo, dat komt niet uit blik, Bram. Dat proef je wel. Uh, het zal wel de knolcel zijn, <tie> of de liefde. Nou, het komt vast door de liefde hoor, Bram. Jongens, we hadden het over de webcam. We gaan weer even centraal. Ik vind een webcam een heel slecht idee. Nou, Chris, ik dacht dat we jou ooit bij DWDD hadden weggeplukt vanwege alle nieuwigheidjes. De camera haalt alle magie weg. Mensen denken dat ik een klein dun mannetje ben. Oh, mijn moeder hoorde al meteen dat je een dikke gelange man bent. <lacht> of nee, gewoon dik, dat zei ze. Nou, heeft ze goed gehoord. Dat getoord. ertessoep recept van jouw moeder, Bram. Ja. Staat erin dat je de 20 minuten moet laten aanbranden of gewoon drie kwartier? Ah, Chris. Maar het is niet echt een officieel nou, recept. Het is van heeft moeder op Heeft zon... iemand nog iets voor de vergadering? Ja. Ik heb namelijk nogal een idee voor de oudejaarsuitzending. Oké. Okay. Op een handout. Het is een idee van Soundpitch. Sound en Soundpitch, sound pitch, dat is Chris Hesseling. Zoiets <laughs> als Ideas in Sound. Nee, want Ideas in Sound, dat is Mickey Vermaas en Henk Ik Chris. Chris. Ja, nee, ik dacht aan bevlogen spreekbeurten van connoisseurs en fijnproevers. Denk aan de Robert Dijkgraaf van de beeldende kunst, de Joost Zwageman van de klassieke muziek. God. Uh, de Maarten van Rossum van de Moderne Dans. De van de van de moderne of de Lieke van Lexmond van Goede tijden, slechte tijden. Oh, daar denk jij aan, Henk. Ja, ja bevlogen sprekers ook. Bevlogen sprekers, een beetje gek, mag Spreekbeurten. ook Spreekbeurten. Ja, maar dan anders. En dat moet dan later een spin-off worden op een ander tijdstip, maar wel onder de vlag van focus. Een spin-off, maar het bestaat nog niet. Je moet groot denken, anders ga ik naar de commerciële. Is er dan een commercieel radioprogramma over kunst, Chris? Maar goed, ik ben nog Zijn. niet weg, dus we beginnen gewoon met een spin-in. Chris, als jij Bernard Huyting drie kwartier voor je microfoon weet <laughs> te krijgen... dan krijg je van mij een spin-in, een spin-off, wat je maar wilt. Okay. Eerst even soep. Oh, een vliegje. Wacht, ik schep wat bij. Lekker, Bram. Met Gert hier. Gert, waar ben jij? We wachten op je. Ik zit vast. Rij dan even over de vluchtstrook, joh. In mijn broek, Lisbeth. Gert? Nou, iets duidelijker. Ik sta hier met Philippe, dus die list. Ja. In een leren broek. Nou, prima. Die net tot over de knieën vast zit, Lisbeth. Waarom? Gert, wa waarom? Waarom? Wat is het nou voor een vraag daarom, Lisbeth? Omdat jij en Govert mij een lelijk radiohoofd vonden. Nou ja, lelijk, daarom. lelijk. Je bent nu toch naar de kapper geweest? Dat was de kapper van ons op Campus. Maar die heeft geen haar meer. Nee, Elisabeth, die heeft geen haar meer. Nou, geef mij Filip even. Filip. Philippe. Filip Philippe Styling met Filip. zelf. Met Filip zelf, met mij. Filip, kunnen jullie Gert even optillen en hierheen brengen? Gaan we regelen. En wegens problemen gaat de webcam pas volgende week in de lucht. En Aaf zit in de studio in Amsterdam. Ja, ik was al in Hilversum, maar we zijn als een idioot naar Amsterdam gereden. Het is heel fijn dat je er toch nog bent op deze manier. En jij zit wel in Hilversum? Er zit is een groot woord, Af, maar goed, vertel. Tot zover aflevering 15 van Geluid Loopt. Alle afleveringen kun je gratis als podcast downloaden in de iTunes Store. Of via onze website. Morgen is het alle hens aan dek bij de redactie van Focus. Want dan komt er een cameraploeg van Pauw langs. Ze staan in de lift? Ja. Oké, okay, dankjewel. Jongens, Pauw komt eraan. Met een cameraploeg. Rustig blijven. Ik zei rustig blijven. Ja, This rustig. is it. Tijd om de mannen van de jongens te scheiden. De mannen van de jongens, te I'm scheiden. ready. Ja, straks na het nieuws het buitenlandpanel met militair historicus Chris Klep... en buitenland commentator Bernard Hammelburg. En dan gaan we het onder andere hebben over de fiscal cliff, Dat, die, die is afgewend in Amerika.